Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Met nu ZFM luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, goedemiddag Zandvoort en uh, omstreken en uh, aanverwante gebieden. Uh, de wijde wereld, ja natuurlijk. Als je op internet zit, dan, uh, dan luister, kan de hele wijde wereld kan naar je luisteren. Ik weet ook dat het gebeurt ja uh, merk je wel eens hè? zie je wel vanmiddag weer ja ja echt live en, uh, wij begroeten ook natuurlijk onze onze Dolly Dankjewel. dag Dolly o, uh, dag niet Goedemiddag allemaal luisteraars ja, fijn dat middag. u er weer bent ja fijn dat u er weer bent hè? wij zijn er ook weer ja, gelukt uh, ik kon er nog net bij de studio komen? Oh, ja. Het zal over drie weken wel anders zijn trouwens. Oeh, dat wordt lastig. Ja? Ja. Dan moet je met omwegen komen. Ja, op de fiets. Nou, in ieder geval het is het draverende donderdag vandaag. We beginnen zo nu natuurlijk met uh, CFM Luncht. En uh, uh, daarna krijgen we Matchbox met, uh, met Bart van der Meer. En Hans Wassenaar komt nog langs met uh, Muziek Boulevard Live. Dus het is een uh, lekkere live dag vandaag. Vanavond, vanavond nog een alternatief FM en uh, App Invloed live met Cheryl. Ah, nee, nee, nee. nee. Cheryl nee? is er niet vanavond. Oh, nee, die is er niet. Nee, nee. Is, oh, nee, die zit met zijn kont in Spanje, ja. Ja, precies. Dat komt er vanvallig. Ik gek voor woorden. Die man zou, die, die is de tweede keer dat die in Spanje zit. <lacht> Stinkend jaloers ben ik. <lacht> hey, ik merk het. <lacht> ik, ik kom nog niet eens aan bloemendaal toe. <lacht> God, ben ik jaloers, zeg. <laughs> uh, maar goed, in ieder geval, ayo, ah, lekker toch. Wij zitten lekker in de herfst, de blaadjes vallen weer van de bomen, het is gezellig en, uh, de, de, de, hè? Ja, de beukenootjes liggen weer in het bos. Ja, ja, we kunnen ja. weer gaan zoeken. Ja. Die vanmorgen door het bos gewoon nog eikels tegen. Op <laughs> groen. Die kom ik in de lente ook wel eens tegen. Ja, ja, ja. ja. Oh, jij ook. Ja. ja, maar dan zoek ik ergens anders. Ja, precies. Alhoewel, ik zoek ze niet eens. Nee, je moet ze ook niet zoeken. Wel, nee. Wel, nee. Je moet ze ontwijken. Ja. Was vanmorgen weer een leuke spreek, een spreuk op Facebook. Uh, leuke, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, zo, ik was een hele leuke. Ja, ja. uh, goeie vrienden. Uh, oh, ja. Ik ben je beste vriend. En ik, als je gevallen bent, help ik je altijd overeind. Nadat ik gestopt ben met lachen. Ja, ja, ja, ja. Over flauwigheid gesproken. Ja. Welk beest bestaat voor driekwart uit wol? Eh... Uh, ik zou bijna zeggen driekwart schaap. Maar... Nee. Wolf. Wolf. <lacht> <lacht> Jammer dat je er morgen niet bij bent. Want dat zijn nou de grappen die we aan de stamtafel willen horen morgen. Weer. Ach, nodig me maar uit, nodig me maar uit. Ja. Nee, ik kom wel even. Oké, dan hebben we in ieder geval van zo'n grap van morgen. Oké, okay. ik zal het... Ja, maar nou heeft iedereen helemaal gehoord. Nee, nee, nee, want die mensen die morgen luisteren, luisteren nu niet. Oké, okay, goed. Misschien. Ik zal het proberen om te onthouden. Morgen gaat hij van start, hè. Ons nieuwe radioprogramma, dames en heren. Voor alle mensen die het nog niet weten. Luister en huiver. Morgen om vijf uh, uur gaat ons nieuwe radioprogramma van start. Gepresenteerd door diverse medewerkers van ZFM. Morgen ben ik aan de beurt. Het gaat bij Tourbeurt. hè? Dus uh, Charles Duif gaat het doen. Hans Wassenaar gaat het doen. Dolly gaat het ook doen, zelfs samen met Maurice. Dus dat wordt een hele leuke toestand. Het programma gaat heten... Hoe uh, ging het ook weer? Zandvloer daait. Dorrrrr. Oh ja. <laughs> ja. We gaan ook met de andere R. Hè? We kunnen ja. het uh, wat jij wil. Je kan ook doen... Dorrr. Ja, die is het. Op dat is Nee, die, grrr, dat nee, is die. die andere. Ja, die dat Matthijs van okay, Maar Matthijs van Niekerk, komt niet hoor. Die lult te veel. Mooi ah, Wij maar. zijn er. Wij zijn, zijn, zijn ja. het uh, ook Het wordt een leuk programma. hè We hebben een gast van de week. En we hebben ook een, uh, een hele leuke comedian die de column van de week gaat doen. Dus uh, uh, het wordt, uh, wordt lachen hoor, morgen. Wordt gezellig. En uh, we hebben live muziek. Ook dat nog. Uh, nu niet, vandaag niet, maar morgen in het nieuwe raadprogramma hebben we dat wel. Zo, dit is Boscakes, ook lekker. think you knew where to stay Come on, tell me, that you, lonely dear I've been feeling down some too Kijk, wat kan ik zeggen? Weet je, lekker swingend uh, begin. We hebben ook diverse jarigen vandaag natuurlijk. Daar gaan we ook nog aandacht aan besteden. Straks onder andere in de 3-in-1. Maar eerst... Maar eerst... Cheryl Lynn. Cheryl Lynn. Zometeen 3-1 uh, natuurlijk, naar deze plaats. Hè. Vandaag uh, uiteraard, dat kwam bijna natuurlijk niet anders... Aan, uh, gewijd aan John Lennon, die uh, vandaag 74 jaar geworden zou zijn. Uh, Waar het niet, dat heb ik gisteren in de vierde jaren ook al gezegd... waren het niet een, een of andere godvergeten idioot... op 8 december 1980 een trekker overhield en John Lennon doodschoot. Maar vieren we zijn verjaardag vandaag wel. En uh, dat is vooral ook alle reden toe. Daar heb ik u gisteren uh, in, uh, in de vernieljaren ook uitgelegd dat uh, alle muziek van John Lennon vanaf deze week uh, wereldwijd beschikbaar is op alle uh, streaming audio services, zoals bijvoorbeeld Spotify. Dat was alleen bij iTunes. Uh, dat werd ook erg afgeschermd door uh, de rechthebbenden. Maar dat is nu veranderd. Ze zijn uh, wakker geworden. En uh, het staat nu gewoon dus overal. En je kunt dus gewoon nu overal ook genieten van de prachtige muziek van uh, John Lennon. Paul McCartney stond altijd al op, uh, op, op Spotify. Dus nu uh, Ringo Starr ook trouwens. Nou, George Harrison nog. Dan zijn de solo artiesten in ieder geval compleet. En als ze dan ook de Beatles er nog bij doen, is het helemaal goed. 3 in 1 is gewijd aan John Lennon. 3 in 1 1 first time. Ja, geweldig. Mm. Uh, uh, drie nummers dus van uh, John Lennon. Als hij nog geleefd zou hebben, zou hij vandaag 74 jaar geworden zijn. En uh, op 9 oktober, hij is geboren dus op 9 oktober 1940. En u hoorde drie nummers. Het eerste nummer, dat was Oh My Love. Dat moest ik gisteren bij de vernieuwjaren afbreken. Dus ik denk, ik gooi hem er vandaag toch nog een keer lekker helemaal in. Oh My Love van het album Imagine kwam dat. Uh, daarna hoorde u Instant Karma... Een single in de tijd. En als slot het, uh, een, een nummer van uh, de laatste LP die uh, John Lennon maakte voordat hij uh, voordat uh, in uh, ja, met de tijd ging, zeg maar. Uh, dat hij zich afzonderde. Uh, celib uh, celib uh, celib uh, hoe heet het ook weer? Selibater ging of zo. Weet ik veel hoe je dat noemt. <laughs> ja. Ja, sabbatical. Ja, dat woord zocht ik. In wat in in celibaat. Nee, nee ja. hij, ging sabbatical. Oh, hij ging sabbatical. Hij ja. trok zich terug. Hij trok zich uh, vijf jaar lang terug om voor zijn kind te zorgen. En het laatste album wat hij daarvoor maakte was het album Rock'n'Roll. En daarin uh, de, uh, bedreef hij eigenlijk zijn grote liefde. Namelijk allemaal fantastische oude rock'n'roll uh, stukken opnemen. Op zijn manier. En dat is echt een geweldig album. En u hoorde een medley van Ribbit Up en Ready Teddy. Uh, er, is, er is nog iemand jarig vandaag. Daar gaan we nu een plaat van draaien. En, en daarna, um, even kijken hoor. Oh nee, ja, dat kan nog mooi eventjes. Uh, want ik heb ook nog een hele unieke opname voor u. En dat, dat wou ik eigenlijk eerst even doen. Ja, dat wou ik e eigenlijk eerst even doen, uh, Dolly. Dan moet jij eventjes wat gaan ondernemen. Oké. Okay. Jij moet die computer even opstarten. Ja, nou die staat al lang klaar hoor. Ja. Je hoeft alleen maar ja te roepen. En dan ik druk ja, ik op de knop en oh, dan gaan we. Dan gaan we, oké. Okay. Het is namelijk zo, dat ik, ik kwam gisteren achter een prachtige opname van uh, de BBC. En uh, de BBC, uh, BBC Music bestaat zoveel jaar. Ik weet niet meer precies hoeveel jaar hoor. Sorry. Maar tegelijkertijd te daarvan uh, werd een oud nummer van Brian Wilson, van de Beach Boys, uh, even opgepoetst. En als je de clip bekijkt... dan is het ongelooflijk wie er allemaal meedoet. Ik weet niet alle namen. Ik weet in ieder geval... dat, dat, uh, uh, <kliek> dat Elton John er aan meedoet. Ik weet ook dat uh, Stevie Wonder aan meedoet. Uh, en nog een heleboel andere bekende artiesten. Het wordt gedaan met een groot symfonieorkest. Brian Wilson doet natuurlijk zelf ook mee. Uh, nou, luistert u maar even. Het is echt zo verschrikkelijk mooi... Uh, deze prachtige opname... Ik hoop dat alles goed gaat. We gaan hem even opstarten. En het heet God Only Knows. Doe we het eerst even het stemmen van het orkest. Ja, gaat goed allemaal. Oh. Luister en huiver. Want dit is echt zo mooi. Heb ik veel gezegd? Erg mooi. Vreselijk mooi gewoon. Ja. Groot zin van uw orkest. Uh, het is uh, een opname die gemaakt is... Uh, ter gelegenheid van het bestaan... zoveeljarig bestaan... van BBC Music. En uh, vandaar dat ze dit nummer van Brian Wilson... hebben gekozen. En. Bijna alles wat iets voorstelt in de muziek, dat zit er gewoon, dat zit er gewoon bij. Ook klassieke uh, zangeressen alles, alles drop uh, en eraan. En het is zo mooi. Het is echt mooi. Um, het clipje, dat kunt u waarschijnlijk wel op... Ja, dat staat ook wel op Facebook. Dat kunt u wel vinden. Als u het nog eens even rustig uh, de revue wil laten passeren. Um, even kijken. Ja, nog één plaats en dan gaan we naar dat nieuws. Ja, ja. Er is ook een jarige vandaag. Ruben Hoeken, de zoon van... Ja, ja. Ruben van harte, jongen. Het nummer heet End of the Line. De Ruben Hoeken Band. trouwens, fantastische gitarist ook. Een paar keer uitgeroepen tot beste bluesgitarist van Nederland. Ja, en als je van Jan Akkerman zomaar een gitaarkado krijgt... Dan, uh, dan stel je toch wel wat voor in dit, uh, in dit wereldje. Ruben is vandaag ook jarig op 9 oktober. Dus van harte gefeliciteerd, jongen. met je verjaardag. En hij is natuurlijk de zoon van Rob Hoeken, dat, uh, die komt straks nog, Rob Hoek, Daar heb ik straks nog een leuke opname van. Eens uh, even kijken, wat gaan we doen? Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regionale nieuws met Dolly ten Pierik. Ja, luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van donderdag 9 oktober 2014. Tien minuten eerder dan de dag ervoor... ging gisteren de pieper wederom voor de bemanning van de Zandvoortse KNRM. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... Een bewoner van een flatgebouw langs de boulevard... had een kitesurfer in de problemen gezien. En even later werd de Anna, Annie police gelanceerd... en ging het kusthulpverleningsvoertuig... dat is een heel mooi woord voor een Galgje... kusthulpverleningsvoertuig... het strand op om surfers aan te spreken... en te vragen of zij in moeilijkheden waren geweest... of iemand hebben gezien die dat was. Hoe het verder is afgelopen, wordt niet bericht... Een man is woensdagavond zwaar gewond geraakt... na een val van ongeveer vijf meter hoogte. Hij zou het niet eens zijn geweest met zijn opname in de zorginstelling... waarna hij naar beneden sprong. Het incident gebeurde rond kwart over zeven... bij een zorginstelling aan de overloop in Haarlem. Diverse hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Amsterdam... kwamen met spoed ter plaatse om hulp te bieden. De man kreeg eerst de hulp door ambulancepersoneel waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere behandeling. Bij een verkeersongeval op de Parklaan in het centrum van Haarlem... hebben drie voertuigen woensdagavond veel schade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rond kwart over tien ging het mis... toen een automobiliste vanaf een parkeerterrein op de Parklaan de weg wilde oprijden. Hierbij gaf de vrouw een BMW geen voorrang en raakte de wagen... De BMW botste vervolgens op een geparkeerde auto. De parklaan is lange tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Het leeg, leegstaande oude ING-kantoor aan de Wilhelmina-straat bij de Raaks in Haarlem krijgt een nieuwe bestemming. Een 24 uurs opvang voor dak- en thuislozen, oftewel de brede centrale toegang. De 24-uursopvang bestaat uit een laagdrempelige inloop- en dagopvang voor circa 60 personen, met daarin aparte gebruiksruimte voor alcohol en rokers van harddrugs. De methadonverstrekking en ruimte voor het spuiten van heroïne en het innemen van methadon dat vindt ergens anders plaats. Vlak voor de zomer 2015 moet de opvang in gebruik zijn. Een klein beetje. Het prijswinnende pand is in 1999 opgeleverd en is ontworpen door architect Max van Aarschot, een geboren Haarlemmer. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ten noorden van Alkmaar vallen vandaag enkele buien. Elders blijft het op de meeste plaatsen droog met naast bewolking ook zonneschijn. De temperatuur loopt op naar rond de 17 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en langs de kust vrij krachtig en later mogelijk hard. Tamelijk winderig dus. De komende nacht verloopt, verloopt op een enkele bui aan zee na, droog met flinke opklaringen. De temperatuur zakt naar rond de 11 graden en... Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog met nu en dan zonneschijn en maximaal tot 17, 18 graden. De zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. En vrijdagavond krimpt de wind naar het zuiden. Wij gaan weer gezellig terug naar Ruud. En dat is natuurlijk... Geweldig, Elvis Presley na het regio Met suspicious minds. Volgens een techniek is geweest die niet weet hoe de installatie werkt. Knop de... Oh, hij is nog niet afgelopen. Zit zitten er meer op. Much, en dan? En niet denk dat ik dat deed, hè? Zit in de plaats. Hij doet een fade af. Nee, dat niet, hij is nog niet afgelopen. Oké. Okay. Ja, is, Oh, sorry, zet het meer We luisteren nog steeds naar ZFM Zandvoort, dames en heren. Het levende radiostation van Zandvoort en omstreken. Hey, gezellig. Ja, ja. En morgen wordt het nog levendiger, hè. Vanaf... Eh, na de Euro Breakdown gepresenteerd door Maurice Mulder van eh, 3 tot 5. Gaan we daarna... Gelijk door met een nieuw fantastisch... Nou, fantastisch, dat moeten we gaan wachten natuurlijk. Maar een nieuw radioprogramma. Morgen start het om vijf uur maar liefst. Het programma Zandvoort draait door. Jawel! Het door afwisselend. Mijzelf, Cheryl Duif, Hans Wassenaar, Dolly en Maurice. En uh, misschien nog wel meer mensen in de toekomst, dat weet ik niet. In ieder geval met als vaste onderdelen de gast van de week. Oftewel in gesprek met... Maar we gaan morgen pas vertellen wie er is. Hou nog even geheim. Verder eh, natuurlijk eh, ja, allerlei nieuws- en wetenswaardigheden die zo ter tafel komen. En wat nog wel leuk is, de tweede uur, de stamtafel. Zitten we wel lekker, net als in een café, zitten we lekker gewoon rond de tafel. Lekker te ouwenelen over de dingen die de afgelopen week misschien wel gebeurd zijn. Je weet het maar nooit. Morgen dus, luisteren van tussen vijf en zeven naar CfM Zandvoort. Je favoriete eh, lokale radiostation? Zandvoort draait door. Nee, hey, het is gelukt. In uh, Amerika is een uh, fantastische foundation die heet Music for Hope. Uh, die, die foundation is bedoeld om kinderen muziek te leren maken, en daarbij worden ze dan vaak. Ondersteund door grote artiesten, mens, grote producers... mensen, muzikanten van grote naam... die die kinderen dus moeten stimuleren om muziek te gaan maken. Er zijn al uh, aardig veel mensen die daar uh, aan meegewerkt hebben. En uh, het meest recente project uh, van een artiest die een plaat heeft opgenomen... waarvan de baten naar dit goede doel gaan... dat is de zoon van John Lennon, oftewel Julian Lennon. Hij heeft het uh, oude bekende uh, Summertime van George Gershwin uh, heeft hij bij de kop gepakt. En daar een nieuwe versie van gemaakt. Dezelfde als de versie nummer 500.021. Ja. Fish are jumping up. Specieel staat het onder naam... Meninos Murumi Murumbi moet ik zeggen. Featuring Julian Lennon. Opbrengst van deze single gaat dus geheel... naar de stichting Music for Hope. Dat is een, een mooi plan. Goed, Summertime van George Gershwin. Hier is het Guus Meewes. Met een uh, hele aparte versie. Let u op. Van het oude Herman van Veen Succes. Opzij.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 We kunnen hier niet langer blijven staan. Fabio, yeah, jeeuw. Het is een eenmanszaak, race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raak. Ik ben zelfs te druk voor de gesprekken in mijn hoofd Het stemmetje dat zegt, zegt denk je aan je kroost Waarom denk je dat ik zo hard werk? Dat heb ik ze beloofd Schaapjes op het droge en een plaats om in te wonen En een plaat om op te koken en een koelkast bovendien Met louter platen verkopen, lukt het niet meer zo te zien Adieu, alvien Wiener schnitzel in de groeten en nog bijbedruk snel weer een pot biergus, maar nu moet je opzij Opzij, opzij, opzij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 voor koetjes, voetbal, en de lot op praten. Nou, dag tot ziens, adieu, het ga je goed. We moeten redden, springen, vliegen, tuigen, vallen, opstaan en weer door. Vliegen, tuiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Guus Mewis. Een andere keer misschien. Samen met een nieuw collective, een nieuw cool collective big band. En het heette Opzij. Er zijn wel meer leuke combinaties. Avicii, bijvoorbeeld, met zijn nieuwe single The Days. Heeft samenwerking gezocht met Robbie Williams. Pitchie samen met uh, Robbie Williams. Dus. En nummer, dat noemen we het heet The Days. We gaan uh, over naar het uh, nieuws in het weer zo meteen, uh, dames en heren, het NOS nieuws van 1 uur. Eerst nog even lekker ophoeken. Ja, dat had ik u beloofd, hè, had ik u beloofd. Nou, dan komt u hoor. Down South, part 1. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Gert Puuk naar het NOS Journaal. Een Australische passagier van rampvlucht mh 17 had een zuurstofmasker om de nek. Alle andere passagiers droegen geen masker. Dat staat in een brief van de recherche aan de nabestaanden. De brief volgt op uitspraken van minister Timmermans gisteren in het tv-programma Pauw. Hij zei dat er een passagier was gevonden met een zuurstofmasker op de mond... en wekte daarmee de indruk dat de inzittenden van het vliegtuig zich bewust waren van wat er gebeurde. Het masker is onderzocht op vingerafdrukken, speeksel en DNA, maar dat leverde niets op. Het is onbekend hoe en wanneer het masker om de nek van het Australische slachtoffer is gekomen. De betrokken nabestaanden zijn daar volgens de OM over geïnformeerd toen die uitslag bekend was. De Nederlandse staat vecht het vonnis van de rechtbank aan dat Nederlandse militairen in 1995 niet hadden mogen helpen bij het deporteren van Bosnische mannen uit de enclave Srebrenica. De zaak was aangespannen door de nabestaanden van ruim 300 moslimmannen die zijn weggevoerd. De meesten zijn later vermoord door de Bosnische Serviërs. Volgens de rechter in Den Haag is Dutchbed deels aansprakelijk voor die deportatie. De militairen hadden er serieus rekening mee moeten houden dat de mannen werden gedood. Volgens de landsadvocaat komt het vonnis erop neer dat Dutchberg verantwoordelijk is voor de dood van de moslims en daar is de staat het niet mee eens. PVV-leider Wilders vindt het onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministerie hem als verdachte beschouwt. Het is schandelijk, terwijl de wereld in brand staat, richt het OM zijn pijlen op een volksvertegenwoordiger die problemen benoemt, zegt de PVV-leider. Het OM verdenkt Wilders van strafbare uitspraken over Marokkanen. Hij wordt binnenkort verhoord. Na aanleiding van de minder-minder-uitspraken van Wilders bij de gemeenteraadsverkiezingen kwamen ruim 6400 aangiften binnen. Toen hem verdenkt hem van belediging van een groep mensen op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat. Het weer, vooral in het noordwesten nog buien, ook zon. Het wordt ongeveer 18 graden, morgen geregeld zon en dan wordt het 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.